Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben 60.000 mensen een rit gemaakt met de Noord-Zuidlijn die vanmorgen is geopend. Vandaag kon dat gratis. Vanaf morgen rijdt de metrolijn volgens de dienstregeling. De bouw van de lijn heeft 18 jaar geduurd. Vanaf Amsterdam-Noord kan in een kwartier worden gereisd naar metrostation Amsterdam-Zuid.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Seat Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a In 3, 3, 2, 1...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 Hosted by DJ Malzo.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 I just Hosted by DJ Malzo.